5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Onrusten in Egyptische stad. Na doodvonden ze voetbalhooligans. Nederlandse patriots, operationeel in Turkije. Een Nederlander pleegde Belgische kasteelmoord. Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Maar vannacht vanuit het westen natte sneeuw of ijzel. Dat gaat morgenochtend meer en meer over in regen... Morgenmiddag wordt het dan weer droog en bij een stevige zuidenwind... wordt het dan vijf of zes graden. Zeker 22 doden bij hevige rellen in de Egyptische havenstad Port Said. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 21 verdachten van voetbalgeweld... ter dood zijn veroordeeld. Correspondent Sander van Hoorn sander um, wat is aan de hand daar in Port Said? Uh, de boede bij degene, de familie en de vrienden... Van die mensen die ter dood zijn veroordeeld. Die uh, zag je meteen al uitbarsten na het uh, vonnis van de rechtbank in die stad. Uh, de rechtbank was onrustig. Uh, je zag dat de straten vervolgens onrustig waren. Mensen die het gewoon niet begrepen hoe die jongens de doodstraf uh, konden krijgen. En ja, ze zijn slaagd geraakt met, het, uh, met de politie. Nu hebben we natuurlijk een onrustig weekend achter uh, de rug gisteren. Mm -hmm was uh, de herdenking van uh, de revolutie die twee jaar geleden begon. Er was dus veel leger, ook op uh, straat, ook in Port Said. Het heeft niet kunnen voorkomen dat er op grote schaal veldslagen zijn uitgebroken... en dat daar dus doden zijn bij zijn gevallen. Je noemde het zelf al, een Egyptische krant spreekt inmiddels over 28 doden... en daarbij ook 280 mensen die gewond zijn geraakt tot nu toe. Ja, en die, die doodstaven zijn opgelegd voor voetbalgeweld. Hoe groot is dat probleem in Egypte? Dat probleem is op zich uh, niet, niet, niet heel groot. Ik bedoel, de harde kern voetbalsupporters van alle clubs... die zijn notoor, die zijn berucht. Mm. Maar uh, er was toch echt iets anders aan de hand. Februari, vorig jaar, de wedstrijd tussen een team uit Port Said... en een van de teams uit Cairo, die ontaarde na afloop... Uh, de. De thuisploeg uit Port Said, die bestormde het veld en belaagde de supporters van de bezoekende club uit Cairo. Daar zijn dus die doden bijgevallen. En de mensen die daarvoor verantwoordelijk werden gehouden, die kregen vandaag de doodstraf opgelegd. Overigens, dat is een groep van iets meer dan twintig. Een grote groep andere mensen die wacht hun straf nog. Die wordt uitgesproken op 9 maart. En die doodvonnissen worden die ook echt voltrokken daar in Egypte? Die worden al een tijd niet meer voltrokken. Formeel moet daar de geestelijke leider van Egypte, de Mufti, moet zich daarover uitspreken. Maar het is toch echt wel lang geleden dat die doodstraf uh, ten uitvoer werd gelegd. Maar daar gaat het ook niet om de woede. Die zitten er voor een deel in dat... Um, ...er heel veel politiemannen aan de lopende band worden vrijgesproken... ...voor hun aandeel in het doden van demonstranten tijdens de opstanden in Egypte. En zeggen dus de mensen die nu ter, uh, dood zijn veroordeeld zijn... ...en hun vrienden en familie... ...waarom worden die politiemannen vrijgesproken... ...en krijgen onze jongens de doodstraf. Dat zorgt er dus voor dat ze zich tegen de politie richten. En je moet maar even bedenken, Mubarak... Uh, die uh, moeten opnieuw een proces krijgen, maar in eerste instantie werd ook tegen hem voor alles wat hij misdaan heeft niet de doodstraf uitgesproken. Hij kreeg levenslang. Oké, okay, dankjewel. Sander van Horen. De twee Nederlandse Patriot-systemen in Turkije zijn operationeel. De Nederlandse troepen zijn daardoor als eerste in staat om de miljoenenstad Adana in het zuiden van het land te beschermen tegen luchtaanvallen uit Syrië. In totaal komen in het gebied zes Patriots-systemen. Vier Patriots uit de VS en Duitsland worden de komende dagen geïnstalleerd, zegt de NAVO. Nederland heeft zo'n 270 militairen met de Patriots meegestuurd... en de missie duurt in principe een jaar. De Belgische justitie heeft via DNA-onderzoek achterhaald... wie de zogenoemde kasteelmoord heeft gepleegd. De dader van de moord op kasteelheer en projectontwikkelaar Stijn Salens... is volgens het parket van Brugge een Nederlander die vorig jaar is overleden zou een Nederlandse man zijn geweest uit het criminele circuit... afkomstig uit de buurt van Eindhoven. Hij zou de 34-jarige Salens in januari vorig jaar hebben gedood... in zijn kasteel in Dingene. De schoonvader en zwager van de kasteelheer... worden er nog steeds van verdacht dat ze de opdracht hebben gegeven... voor die moord. De hele avond en nacht moet u... En dat hoorde, hoorde maar even, dat was Gerrit Hiemstra... want u heeft het gemerkt, het wordt warmer... en daarmee komt er een einde aan de vrieskou van de afgelopen weken. Gerrit Hiemstra dus over wat dat kan betekenen voor het verkeer op de weg. De hele avond en nacht moet u in het hele land rekening houden met gladde wegen. Dat zal op snelwegen en doorgaande wegen wel meevallen... omdat er veel gestrooid wordt. Maar vooral op binnenwegen kan het toch wel glad worden. Dat kan, vannacht, of dat kan vanavond gebeuren doordat we een paar opklaringen krijgen. Dan kunnen natte wegen bevriezen. En verder gaat het vannacht regenen. Dat begint zo rond een uur of twee in het westen van het land. En daarna breidt dat zich verder over het land uit... In de oostelijke provincies kan die regen voorafgegaan worden door sneeuw of ijzel. En dat betekent dat in het hele land er vannacht enige tijd kans is op gladheid. Maar in de loop van de nacht dan trekt de zachte doorlucht het land binnen. En de temperatuur komt dan overal boven nul. Aan het eind van de nacht is het plus 1 tot plus 4. Niet alleen in Nederland, maar ook in Rusland moet serieus worden onderzocht... wat de Russische activist Alexander Domatov ertoe heeft gebracht om zichzelf in het leven te beroven. Dat zei Sergej Udatsov, een van de belangrijkste oppositieleiders in Rusland... vandaag tegen onze correspondent David-Jan Godfra. Dolmatov pleegde ruim een week geleden zelfmoord... in een detentiecentrum voor afgewezen asielzoekers in Rotterdam. De eerste oorzaak ligt hier in Rusland, zegt Sergej Udatsov... over de dood van de activist Dolmatov want hij had een reden om het land te verlaten. Onder welke druk werd hij gezet? Waardoor werd hij bedreigd? Niemand vertrekt zomaar zonder reden om asiel te zoeken in Europa, in Nederland. Nogmaals, de eerste reden voor zijn dood ligt hier in Rusland. Wat er met Dolmatov is gebeurd, is een tragedie. Maar de zelfmoord van Dolmatov kan niet alleen de Russische autoriteiten worden aangevreven... ...vindt de oppositieleider. De acties van de Nederlandse autoriteiten zijn ook absoluut abnormaal. Ze hadden een diepgravend onderzoek moeten uitvoeren... ...om uit te zoeken wat het echte probleem was. En de man moeten helpen. En ze hadden niet moeten dreigen om hem terug te sturen. Dat wat wel is gebeurd, heeft zwaar bijgedragen aan het drama dat is voorgevallen. We ontkennen de verantwoordelijkheid van de Nederlandse autoriteiten dus niet. Maar ook hier, in Rusland, liggen belangrijke redenen die tot de tragedie hebben geleid. Het verslag van David-Jan de Godfra en het Radio 1-programma Argos had ook nieuws over Alexander Dolmatov, want hij heeft mogelijk contact gehad met de Binnenlandse Veiligheidsdienst AIVD. Dat zei Dolmatovs advocaat in het programma. De advocaat wil dat de toezichthouder op de veiligheidsdiensten uitzoekt of de AIVD Dolmatov inderdaad heeft benaderd. En als er contact is geweest, dan had de dienst Dolmatov bescherming moeten bieden, zegt de advocaat. De AIVD geeft geen commentaar. De VARA biedt de ouders en nabestaanden van Tim Ribberink excuses aan als door het uitzenden van een documentaire over Tim pijnlijke grenzen zijn overschreden. Wel staat de omroep achter de documentaire die gisteren en eergisteren op Radio 1 werd uitgezonden. Daarin wordt betwijfeld of pesten de oorzaak was van de zelfmoord van de 20-jarige Ribberink. De VARA vond het belangrijk om dat verder uit te zoeken en daar aandacht aan te besteden. Tot slot in deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. Onrusten in de Egyptische stad Port Said na doodvonnissen voetbalhooligans. Nederlandse Patriots operationeel in Turkije. En automobilisten moeten de hele avond en nacht rekening houden met gladde wegen. En dit was het uitgebreide nos journaal Straks weer NOS langs de lijn.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 10 over 5, RNW's langs de lijn. U bent weer terug bij het uh, Sportforum. Het vanmiddag de gast Chris van Nijnatten van het AD. Uh, Harry van der Aat, die we kennen als algemene commercieel directeur van, van Ajax. Werkzaam met Trefpunt. Uh, en ook als Interim manager van de Rabobank Wielenploeg in 2007 en 2008. En Tom Boos is er natuurlijk ook. En Gio Lippens, heb ik uh, u beloofd. Die is er dus ook, Gio. Goedemiddag. We gaan even met jou beginnen. Dat uh, boek van Lens Armstrong, dat is nog steeds niet dicht. Uh, zo hoorden wij eerder vandaag. Uh, het amerikaanse nee, deel 2, deel 3, <laughs> deel 4 komen <laughs> straks ook nog uit. continuing story. Ja. Um, het antidopingbureau USADA, het amerikaanse antidopingbureau... heeft Armstrong nu een deadline gesteld. Uh, hoe zit dat precies? Ja, die Travis Tigger, dat is de grote baas van het uh, antidoping uh, van het van USADA. Dat heeft, die heeft een interview uh, gehad bij CBS, een grote Amerikaanse zender. En uh, 60 Minutes heet dat programma. Nou, dat kennen we eerder ook al. Uh, ook uh, uh, Hamilton heeft daar gezeten en andere. Tigger zelf heeft daar ook eens een keer een heel mooi verhaal uh, verteld. En uh, hij heeft gezegd dat hij geen s'nachts gelooft van de beweringen van Lance Armstrong: dat hij geen doping zou hebben gebruikt in, na zijn terugkeer. Dus in 2009 en 2009. En, en uh, wat dat betreft uh, ja, gooit hij wat, ja, de knuppel aardig in het hoenderhok. En uh, hij zegt nu van uh, beste Lens, kom nou gewoon voor 6 februari met een verklaring onder Ede bij de antidopingautoriteiten. En vertel nou eens gewoon wat er allemaal gebeurde staan, want uh, we willen het heel graag weten. Hmm. Maar zijn wel behoorlijk onder druk nu. Jawel, voor 6 februari moet hij praten, maar wat als hij dat nou niet doet, wat dan? Ja, dan, dan loopt die kans dat hij uh, op een andere manier uh, nog uh, tot praten uh, wordt uh, gedwongen. Want het punt is namelijk, en dat is ook de insteek geweest van Armstrong... dat hele gesprek met Oprah Winfrey, uh, dat hij zo gemakkelijk toegaf uiteindelijk... dat hij die, die zeven toeren Franse gewonnen heeft uh, met EPO-gebruik... met uh, het gebruik van verboden middelen. Dat had alles te maken met het feit dat eet, uh, het hele verhaal... Uh, ten, uh, wat hij eerder al eens een keer voor een commissie heeft gehouden... Uh, waarin hij heeft gezegd dat hij nooit doping heeft gebruikt, dat dat verjaard is... En uh, ja, in dit geval, deze zaken zijn nog absoluut niet verjaagd, want het zijn zaken van na 2008. En uh, ja, hier kan die dus wel weer opnieuw uh, voor gestraft worden, of wie weet misschien wel echt voor de rechter gesleept worden. Hmm. Dus dat moeten we afwachten. Als hij het niet bij de USA doet, dan is het niet uitgesloten dat er een rechtszaak volgt en dat hij alsnog uh, bij de rechter... Uh, uh zijn verhaal moet gaan vertellen. Dat bedoel exact. ik te zeggen, ja, ja, ja. En dat, dat werd ook al meteen geroepen na dat interview... Ah, ja. uh, dat Armstrong gegeven heeft bij Opera. werd al gezegd van, let maar op, dit krijgt nog een vervolg. Ja. Um, vandaag brengt het NRC Handelsblad een groot verhaal... over de Spaanse wielrenner Luis Leon Sanchez die rijdt momenteel voor Team Blanco, hè, de oude Rabobank. Ja. Um, dat is een verhaal dat ook natuurlijk weer gelinkt is met doping... maar dan wel in het verleden, hè. In, niet, niet in, het, in het heden. Het nog heeft te, te maken zeggen, met zijn tijd bij Liberty Seguros. Dat was een uh, Spaanse ploeg. Uh, uh, ja, nou, uh, een ploeg waar, waar nogal wat uh, relaties waren met, uh, met mensen uit het, uh, uit het verleden van het, uh, van het wielrennen. Ook met het dopingverleden met het uh, wielrennen. En uh, ja, Daar zou die dan inderdaad aan de verboden middelen hebben gezeten. En met name bloedtransfusies hebben ondergaan. Want dat is natuurlijk het hele verhaal uh, dat nu weer naar boven komt. Uh, hij zou klant zijn geweest van die dokter Fuentes. En we weten allemaal dat komende maandag uh, die hele zaak begint... tegen Fuentes in uh, Spanje. En uh, ja, ook de naam van Sanchez wordt erin genoemd. Het is trouwens niet nieuw hoor, want uh, die naam die wordt er al langer in genoemd. Het Jusada-rapport maakt er ook melding van. Uh, bij Rabobank uh, tegenwoordig Blanco hebben ze uh, inmiddels ook al een onderzoek gestart uh, naar uh, Luis Leon Sanchez. En het blijkt nu wel allemaal een klein beetje in een soort snelkookpan gekomen te zijn. Want als je het verhaal aan NRC leest, dan uh, wordt er op dit moment, de afgelopen dagen met name, is er, is er druk gesproken op het trainingskamp in Spanje uh, met Luis Leon Sanchez. En is die toch wel aangekomen? onder druk gezet om ja, nou toch wel eens met een verhaal te komen. Want hij ontkent uh, voorlopig nog alles. Nou, uh, Van ontkennen was er bij diverse deze week... Uh, uh, Nederlanders met name geen sprake. Danny Nelissen deed zo'n verhaal. Dat is Mark Lots, Thomas Dekker, die al eerder doping had uh, toegegeven. En ook uh, Rudy Kemna die heeft uh, lange tijd met een geheim geleefd. Ik werd er heel onrustig van, omdat ik wist dat het niet mocht. Omdat ik wist dat het niet in mijn aard lag. Omdat ik wist dat... Uh... Dat het niet mijn, mijn, mijn verhaal was. Zo wilde ik geen wielrenner bedrijven. Ik heb daar twee keer kortstondig een kuur gebruikt. Dat was in het voorjaar van 2003. En na een, na een dopingtest kwam eigenlijk de onrust er zo uit. En de weken daarna, of het wel of niet, een, een, een positieve test... waar ik tot bezinning kwam wakker werd... En van daaruit uh, zei hij van, dit gaat me echt nooit meer gebeuren. Ja, Rudy Kemna eerder deze week. Goed, hier aan tafel. Kees van Nijnatten, Henri van der Raad, Tom Boot. Uh, Gio, die hangt er ook nog steeds bij. Mag ik het woord geven aan Chris? Ja, je wilde niet te lang over doping praten. Dat wordt een hele vervelende middag voor je, ben ik bang. Nee hoor, wat, uh, uh, ja, het boeit ja. me in zekere zin wel. Maar, maar vanuit een andere invalshoek. Dat probeerde ik vlak voor het nieuws duidelijk te maken. Jij wil weten ik, hoe het systeem in elkaar zit. Ja, daar ja. ben ik veel benieuwd naar. En ik zou willen, ik hoop dat, dat de journalistiek en, uh, en, en bestuurders... Van in, de, in de sport en sponsors ook zich daar eens mee bezig gaan houden. Van waar komt het nou eigenlijk vandaan? Ja. Want doping is maar één manier om uh, uh, al flessen trekkend uh, aan, een, aan een gouden medaille te komen. Komen. Er zijn er veel meer. Sport is daarvan vergeven. Sport is, topsport is heel vaak oneerlijk. Kun je, hè, dat is aantoonbaar. Je, kunt, je, je gebruikt alles om de eerste en de beste te zijn. Nou, en de, dat wordt ook verlangd van die atleten. En dan, ja, dan krijg je dit soort gedrag. Eigenlijk moet je daar vanaf. Het gedrag moet je vanaf en het systeem. Ja, uh, hier aan tafel zit iemand die dat van dichtbij heeft uh, meegemaakt. Harry van der Aad, je oh. kwam op een gegeven moment binnen bij de Rabobank ploeg. Ik heb begrepen, in Po de dag nadat Rasmus uit de toer werd gegooid, ben je al naar. Uh, naar Frankrijk gegaan en ben je met iemand van de Rabobank uh, daar naartoe gegaan. Wat trof je toen aan? Nou, ik, ben, ik ben echt in de nacht, van, we uh, werd op de avond uit de tour gehaald. Uh, wij, ik zat in het crisismanagementteam al uh, vier weken... want we wisten dat er, uh, dat er wel wat aan de hand was. Uh, we zijn toen daar. Wacht, even, wacht even. je wist dat er iets aan de hand was... Ja. voordat de Rasmussen eruit had gehoord, Ja, want dus, uh, hij heeft een uh, recorded warning gekregen. Een warning, dat, dat, dat hij heeft een, een waarschuwing gekregen... dat hij op een gegeven moment niet op een op de plek was waar je had moeten zijn om een test te doen. Uh -huh. Nou, dat, dat kan gebeuren, weet je, dat, is, uh, dat, uh, dat gebeuren veel sporters dat ze zeggen: Ik ben thuis en dat ze net even om de hoek een boodschap aan doen zijn. Dan ben je op dat moment niet thuis en dan, je hoort te zijn waar je zegt dat je bent uh -huh. op dat moment. Dat kan. Dat heeft, dat, dat kan. Uh, maar we wisten dus dat dat al twee keer was uh, gebeurd. En, en dus dat er dingen aan de hand zouden kunnen zijn. En uh, dat hebben we redelijk intensief gevolgd. Nou, maar uh, wie zijn we nu in dit geval? Hebt het uh, uh, wij hebben, de, de, in dit geval is dat de Rabobank geweest. En er wordt ook in de hele communicatie enorm uh, gezegd Rabobank leiding wist ervan. En bedoelen we dan de Rabobank wielerploegleiding of de de mensen die, die de raad financiën raad van commissarissen commissar... nou, je, je, je hebt de rabobank ploegleiding je hebt de raad van commissarissen over de rabobank ploegleidingen je hebt de rabobank de sponsor en je hebt de raad van commissarissen en raad van bestuur van die rabobank en als we nou hebben over de leiding van de rabobank dan vind ik dat dat enorm door elkaar heen wordt gehaald net als de rabobank hier allemaal van wist dat, dat is niet zo daar wist de ploegleiding misschien dat van dat zijn anders oké okay, dus de raad van commissarissen van de bank de rabobank raad... wordt niet wordt niet op de, de raad van commissarissen wordt niet op de hoogte gebracht van wat er binnen die ploeg allemaal speelt en gebeurt uh, op het gebied van doping. Nee, kennelijk niet, want anders is ze al lang gestopt. Ja, maar het ja. ligt toch ook aan hen, uh, Henry. Want je kan er ook naar vragen, als je elk jaar 15 miljoen erin gooit... zoveel, dan moet je toch voeding... Haven met waar je het insteekt. Ja, dat moet, en, je, dat... en dus, ik denk eigenlijk dat ze opzettelijk er niet naar gevraagd hebben. En dan, ja, dan uh, ja. wassen ze hun handen in onschuld. Nou, geen schijn van kansen, Toon. Dat, dat ben ik echt niet met je eens. Uh, de Rabobank <coughs> heeft uh, wel degelijk. Het staat in alle contracten wat er mogen doen. Er worden gesprekken gedaan. Dus er wordt van alles aan gedaan. Wat ze niet hebben gedaan. is een soort als een spion rondgaan. in je eigen ploeg. en je eigen ploeg als een spion controleren waarschijnlijk hadden ze dat moeten doen. Als je dat bedoelt, dan kan je daar gelijk naar. is een bekende koe in de kont kijken. Maar ja. even terug naar uh, het moment dat jij daar aankomt, en uh, met iemand van de, van de Rabobank. De vraag was toen wat, wat je aantrof. Nou, wat ik toen aantrof... Ah, je was dus hier... op de hoogte al van die twee gemiste... Ja, ja, ja. ja. Nou, uh, Rasmus was uit de tour gehaald. Uh, ze hadden de nacht doorgebracht. Niemand had geslapen. Renners hadden niet geslapen. Wij kwamen s ochtends om een uur of zes aan bij het hotel. Het stond helemaal vol. Het eerste wat we gedaan hebben is Rasmussen uh, naar een uh, plek in de wereld gebracht, zodat hij uh, heeft tot rust kon komen, omdat je, ja, er was nogal wat gebeurd... en je moet ook uh, allerlei rare scenario's gaan bedenken. Dus hij moest afgevoerd worden, zeg maar, en ergens in rust ondergebracht... waar niemand wist wat hij was. En vervolgens zijn we met uh, de, de renners gaan praten, die wilden niet meer rijden. Uh, nou, dat vonden we slecht en een van de redenen dat ze niet wilden rijden is dat ze ook geen bonussen meer krijgen, want je krijgt als ploeg elke dag als je in het geel rijdt een bonus. En als je het geel rijdt naar, naar Parijs toe, dan krijg je een extra bonus. Die waren ze allemaal opeens kwijt. Nou, we hebben hun bewogen, A, we hebben gezegd, uh, jullie kunnen hier niks aan doen, jullie krijgen de bonussen gewoon. En B, uh, hebben we hun bewogen om in ieder geval te gaan, gaan rijden die dag. En waarom en wilden ze niet rijden? Ja, omdat ze alles kwijt waren. Ze hebben in hun ogen uh, wat ze toen zeiden. Uh, van Wij hebben er alles aan gedaan om Rasmussen in het geel naar Parijs te rijden. En uh, onderweg wordt hij er gewoon uitgehaald. Terwijl hij ja. nog steeds in het geel is en wij... Best wel veel geld verdienen om hem daar uh, naartoe te brengen. Ja. Dus daar, kan, daar kon ik ja. me wel op dat moment me me dat bij ja. voorstellen. Ja. Okay. Nou, en uiteindelijk hebben we ja, met de ploegleiding gesproken. gezorgd dat we uh, uh, de woordvoering overnamen. Dat was wel een belangrijk, want we wilden vanuit uh, de bank gezien in ieder geval zorgen dat uh, de woordvoering in goede banen werd geleid. En dat was eigenlijk, uh, uh, kort gezegd, het verhaal. En daar zijn nog, uh, ook nog eens alle renners uh, intern gecheckt. Op, op, op doping. Dat is iets wat uh, formeel volgens de regels niet mag. Je mag niet je eigen mensen tijdens een koers uh, controleren. En dat is toen wel gedaan uit de voorzorgsmaatregelen. En wat was de uitkomst? Uh, de uitkomst was dat daar niet uit bleek dat er doping gebruikt werd. Ja, dus alle renners die op dat moment in de toer waren, waren op het moment van meting op die dag clean. Ja, maar dan moet ik, dan moet ik wel één uh, ding aan toevoegen. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ik heb. Ongeveer een maand daarna, als ik die sprong even mag maken. Want dat is wel een belangrijke sprong. Eh, hebben wij Toen had ik had de bank mij gevraagd, de raad van commissarissen om het over te nemen van Theo de Roy. Die inmiddels ontslagen was door, door de bank. Eh, of door de ploegen, de, door de raad van commissarissen van de ploegleiding. Eh, eh, toen hebben we een vergadering gehad met alle directeuren van de, van de verschillende ploegen. Ik was echt in de veronderstelling... Dat er, uh, in, uh, dat er heel veel buiten de competitie ongecontroleerd werd. Want eigenlijk, uh, als je nou echt uh, wil kijken wat er gebeurt... dan moet je buiten competities, wat ze noemen... out of competition controllers doen. Wat ook de UEFA doet bij het voetbal bijvoorbeeld. Uh, nou, wat bleek... en dat, dat vond ik schokkerend... want ik dacht echt dat dat uh, gebeurde. Wat bleek dat dat misschien op de top 20? één keer in de drie jaar, twee keer in de drie jaar gebeurd was. Dus dat is niks. Dat is een speld in Hooiberg. Nou, toen heb ik... Uh, ik heb me daar best wel hard gemaakt met N-Gripper, dat was de UC-dokter... Uh, om dat uh, biologisch paspoort uh, versneld in te voeren. Maar dat heeft veel met geld te maken, want als jij uh, of competitiecontroles wil doen... over de hele wereld op 200 toprenners, dan kost dat tussen de 8 en de 12 miljoen. Ja, want je moet uh, van allerlei dingen moet je daarvoor doen. En toen heb ik gezegd, van, ja, weet je, dan neemt iedereen één renner minder... en dan dus gooien wij allemaal per ploeg een miljoen in de pot, dan hebben we 20 miljoen bij elkaar... en dan kunnen ze allemaal vier keer per maand worden gecontroleerd. Maar ik vond het schokkerende van dat moment was voor mij dat ik dacht dat het altijd al gebeurde en dat het absoluut niet waar was. Nou, dan kom je een beetje terug als je naar, naar Lens Armstrong hoort. Ja, die zegt, zegt van je, ja, voor, voor 2008 kun je doen laten wat je wil. Ja, dat was ook Die was werd gewoon één de... keer in de drie jaar gecontroleerd. Ja, als dat al zo gecontroleerd was, dat was een speld in hooiberg. En, uh, en, en dat is natuurlijk ook een beetje het verhaal van Rasmussen. Die wilde gewoon niet, ge, niet, ge, niet uh, in zijn voorbereiding gevonden worden. Want dan kon hij ook niet gecontroleerd worden. Ja, maar met weten van de ploegleiding natuurlijk, hè. Ja, wat wat, het was, sorry, wat uh, Met medeweden van de ploegleiding. Want ja. daar gaat het hele proces ja. nou om. Wat Rasmus ook gaat winnen, naar mijn idee. Eén vraag: je mag dat nog. Uh, Chris? Nou, ik weet niet. Ik was, was de ploegleiding op de hoogte? Nee, absoluut niet. Ik, ik, het is vreemd. Hè. Maar ik, ik, het is vreemd dat ze niet op de hoogte zijn. Ja. Het, het interessante bij het wielrennen... Maar dat is, is, wie, wie, is nou, wie is de trainer? Wie doet wat? In, in het, en Iedereen denkt dat de ploegleiders de training zijn. Dat is helemaal niet waar. Nee, maar wacht nou even. In het proces heeft uh, de Rooij, wist zich plotseling niet meer te herinneren... dat hij, dat hij dus een uh, fax heeft gestuurd naar Italië... terwijl hij in Mexico had moeten zitten. Uh, met hetzelfde geldverbreuking die een reis heeft gemaakt. En ook uh, vanuit Italië naar, naar Spanje, naar het trainingskamp... een vliegticket heeft gezorgd. Dus uh, je gaat me niet wijzen maken dat de ploegleiding het niet weet. Maar veel belangrijker nog is, als de ploegleiding het wel zou weten... Hoe kan de bank het dan niet weten? Want die hoeft alleen maar met de ploegleiding te praten. Natuurlijk. Als die ploegleiding dat niet. Kijk, hetzelfde is dat uh, Geert Leinders is zelfs in het onderzoek van Vogelenzang... de dokter, uh, de dokter uh, geweest. En die is daarna gevraagd. En als zolang uh, ploegleiding gewoon kaart zegt: ik weet van niks en er gebeurt niks. En wij doen niks en we. Ja, dan, dan, dan, dan als iemand gewoon blijft liegen. Wat moet je dan als bank doen? Maar wat, je zegt net zelf dat de ploegleiding was niet op de hoogte. Nee, van het, van het feit dat... Van uh, Rasmussen. Van Rasmussen, dat hij niet in Mexico was. Maar goed, we pakken het Rasmussen er nu bij uit... omdat het typerend is natuurlijk voor het systeem... om ja, even ja. Uh, op christenwoorden terug te, te komen. Uh, het, hoe weet jij dan zo zeker dat ze het niet weten... Want je zegt net zelf, van, ja, zolang zij zeggen dat ze het niet weten... dan moet je dat aannemen. Jij moet het dus ook maar aannemen dat ze het niet weten. klopt. Maar dat is hetzelfde als dat... Uh, en een heleboel mensen hebben gezegd, ik heb hem niet gebruikt. Armstrong heeft dat ook heel lang volgehouden. Wij zeggen allemaal, ja, we wisten wel dat hij wel gebruikte... maar niemand wist, wist het. He, de, alleen de mensen die me hebben toegediend. En er is natuurlijk een heel groot verschil tussen weten en, en weten. dat is van, ik neem aan dat, ik denk dat het bijna niet meer mogelijk is dat. Maar ja, als je iemand beschuldigt en, uh, en zegt dat hij het wel gedaan heeft... dan moet je dat ook gezien hebben. Of, ja. He. Ja. Even terug naar, want we onderbraken hier. In het kader van het begrijpen van het systeem... zei je net van, iedereen denkt dat de ploegleider de trainer is. Ja, Maar de, de, de, de, hoe, hoe, zit het, hoe zit de structuur ja, de, dan in elkaar binnen zo'n ploeg? Ja, de, de, de, de training wordt algemeen gemaakt door een inspanningsfysioloog en een cardioloog. Eh, die eigenlijk vooral vanuit computers over de hele wereld die renners een beetje aansturen met trainingsprogramma's. En dat zijn niet de ploegleiders. En dat was een beetje, okay, ik, ik, ik begrijp heel goed wat Ton zegt, maar die ploegleiders zijn helemaal niet zo betrokken ja. uh, tussen de wedstrijden door bij die renners. Dat zijn de inspanningsfysioloog en de cardioloog, dat zijn de trainers. En niet de ploegleiders. Ja, maar, dit, maar, ik, maar mag ik even zeggen, ik, ik vind het Henry van der Aad... Uh, wat mij betreft een adembenemend verhaal houdt... hier met talloze details erin die ik nog niet kende als wielervolger. Maar het bevestigt mij ook in het, in het idee dat ik heb... Dat het, dat het probleem breder is dan het dopinggebruik alleen. Het is een systeem wat aangepakt moet worden. En als je nou bijvoorbeeld ook weer zegt over... jij nuanceert hier de positie van een ploegleider uh, bij, bij een wielerploeg... Ik, dat is eigenlijk belachelijk dat het zo is zoals het is. Ik heb een keer een, een, een, een week lang in de Pyreneeën bij Erik Breukink in de, in de auto gezeten. Uh, toen, um, toen was hij nog commentator voor de NOS. Daar heb ik een, nou, daarna heb ik hem nog een paar keer gesproken. En toen kwamen we over dit onderwerp uh, nogal eens een keer te spreken. Hij, hij vertelde mij namelijk dat, dat, dat een ploegleider zijn mensen pas weer bij elkaar heeft. als ze een grote koers gaan rijden. Als ze naar de Tour de France gaan. Mensen ja. of die zitten, weet ik veel, ergens anders op de wereld. Die we daar, hoe als je toch topsport wil bedrijven... en dat op een serieuze manier wil doen, met een ploeg. Dat kan toch ja, niet? Ja, maar dat, dat is wat ik bedoel te en zeggen. Dat, Daarom is maar, het ook heel erg raar. Ja. Ik begreep niet, toen ik erbij kwam... dat in de periode, wat Tom zeggen, Erik Bruiking is geweest bij Rasmus in Italië op 5 juni. En hij komt, gaat naar Mexico en hij komt terug. En dat, in mijn ogen, hoe kan het dan dat jij met jouw kopman geen contact heb. Gewoon ja. niet hem elke dag belt of weet je Maar ja. dat was zo, omdat ploegleiders dat nooit deden. Dat deed de inspanningsfysioloog. Ja, maar goed, het systeem blijft zoals het is, zolang je het niet verandert. Uh, uh, jij komt daar binnen, van buitenaf. Ja. Wanneer was het grootste verbazingsmoment? Ik bedoel, je hebt er al een paar gezegd, maar je zal toch wel een paar keer... van je stoel gevallen zijn, als ik je zo wil praten, toen nee, je bij viel, dan de ramen binnenkwam. Ik viel wel maandelijks een paar keer van mijn stoel af, ja. Dat, dat gebeurde de hele tijd. Omdat het, ja, het was... A, ik dacht dat die ploegleiders veel meer met die trainingen te maken hadden. B, ik dacht dat het heel veel buiten de competitie om gecontroleerd was. En ja, dat gebeurde allemaal niet. En dus was er veel... Die renners konden doen en laten wat ze wilden... in de periode tussen twee koers in. Ja. Daar was geen controle op. Niet van de ploegleiding, niet van niemand. Dus het, de, de verhalen die nu naar buiten komen. dat ook bij de Rabobanken. Er, er, er, er, er wellicht ook doping is gebruikt. Dat die verhalen die nu naar buiten komen. die verbaasen jou niet, maak ik jou. Maak ik je het op. Nee, die verbaasden mij niet. Kijk, ik heb, ik heb. Thomas Dekker heeft nu zelf herkend. Ik heb. Uh, meenigens in begin september. met hem nogal een indringend gesprek gehad. September was, 2007 hebben we 2007. Het al? Ja, ik, was, ik ben uh, ooit in het verleden. Bonskortse in de zeilwereld geweest. En uh, Stef van den Berg heb ik samen uh, mee mogen begeleiden naar een gouden medaille. En ik ken Stefan uh, tot op de dag van vandaag. We zijn natuurlijk vrienden. Als je, als je goud wint, dan, uh, dan gaat dat wel uh, makkelijk. En uh, Stefan is gewoon een nette jongen en is uh, nog steeds bekend. Als jij een gouden medaille hebt geworden, dan ben je iemand. En dat gaat je hele leven mee. Nou, als jij in de topsport een prestatie levert... dan kan je dat op een hele leven meenemen. Op een, dat, dat verandert je leven en geeft je een leuk leven. Alleen, en uh, als je kijkt naar Thomas Dekker... is een mooi jongen, intelligent jongen, verdiende veel geld. En ik heb tegenover gezegd, weet je in godsnaam, doe niet stomme dingen, want je verknalt je hele leven in één keer. Nou, wat is er gebeurd? Wat zei hij? Je zal het niet doen. Ja, natuurlijk zeiden allemaal dat ze het niet deden. Ja, en nu weet je beter. Ja, want hij deed het, had het toen al gedaan. Alleen, ik, ik, kijk, ik ben wel met, met, met, met jullie eens dat het gaat ook over, om het systeem. Maar als, kijk, op dit moment, het, het straffen, hè, het, de, de, de, de, de controles zijn bij vaar niet goed genoeg, dus dat je niet controleert... als je weet dat je door rood heen kan rijden... en er wordt toch niet gecontroleerd... op een gegeven moment gaat iedereen door rood heen rijden. Nou, de controles zijn nog lang niet goed genoeg... wel veel beter geworden met biologisch paspoort. En B, er is geen strafmaat. Iedereen kan op dit moment gewoon zeggen... en die zeggen tegen onze kinderen, tegen onze jeugd... zeggen deze mensen, weet je wat je moet doen? Je neemt gewoon lekker wat van die troep... en dan ga je harder rijden, dan win je ook nog, word je ook nog eens rijk... en over tien jaar zeg je gewoon, sorry... En er gebeurt niks. Ze hebben alleen maar sorry te zeggen en er gebeurt niks. Dus ze worden niet strafrechtelijk vervolgd, er gebeurt niks. Maar goed, dan zeg je iets over de UCI natuurlijk hè? en over de hoogste leiding. Want dat is veel interessanter dan de piepeltjes, die renners, die steeds de sigaar zijn. Hè? En daarom ga ik ook steeds naar de Rabobank toe, hè? want dat is iets hoger dan die uh, wielrenner. Wie heeft Rasmus eigenlijk uit de toer gehaald? Theo de Roy. Ja, Theo de Rooij. En zonder overleg met de bank of met de raad van commissaris of wat dan ook? Nee, maar hij heeft overleg met de raad van commissaris van de Rabobank wielerploeg. En ik, ik vind ja, het echt... Nee, dat maar, bedoel ik ook. Maar ik vind het echt niet eerlijk dat de Rabobank als bank hier ja. steeds in een, een daglicht wordt gezet. Ja, maar in dit geval als, doet Tom dat ook niet. Ik nee, nee, nee, maar, dat, maar in, het, in het woordgebruik, weet je, dan hebben we het, zijn het dan de raad van commissarissen. Nee, ja, het is de raad van Commissarissen? Commissaris van Ik vind het sympathiek wat je zegt, maar die bank stort geld... In, in, in die ploeg om er als bank reclame mee te maken, dus die bank is de baas. Gewoon, ik bedoel, wij kunnen dat nuanceren wat we willen, maar voor het grote publiek is dat een wielerploeg van de Rabobank. Ja, en, Henry? en bonf, ja, nu ja. ja, Ik moet toch niet een spion in mijn eigen netwerk? Nee, gaan nee, nee, nee, nee, maar, maar jij neemt het op voor die bank en dat dat dat is op zich correct, maar, maar ze, ze, ze hebben het ze zijn gewoon een stelletje struisvogels geweest bij die, bij die bank. Die hebben gewoon gedacht, van nou voor relatief weinig geld Krijgen we heel veel publiciteit en laat maar gaan. Het gaat maar, goed zo. Nou, de, nee, dan de, maar moet maar je 100% verantwoordelijkheid geven. Hey, maar hoe lang hebben we allemaal wel gedacht dat het misschien wel zo zou kunnen zijn dat Armstrong niet gebruikt? Ik, ik heb het nooit geloofd, dat zeg ik heel eerlijk. En ik houd van hoe je het zeggen. ooit zeggen. Maar ik ben niet geweten? cynisch. Nee, ben, ah, ja, dat, maar, maar, maar, de, dat had ik met Ria Stalman ooit ook. Ik bedoel, ook nooit gepakt. Nee, en ik ga ook niet zeggen dat ze brak, maar er waren er ook altijd twijfels maar over. Maar je zegt net, heb je het ooit zeker en ze... geweten? En dat geldt ook voor de Eigen. bank. Nee, je moet andersom Eigen. redeneren. Zij moet het zeker weten dat nee. je niet gebruikt. Hm. Ja, en... Zij wel, ja. Ja, dus ja, op die manier moet je nou, het de, de, maar... de Rabobank, als ja. bank, als sponsor, ja. heeft dat gewoon in de contracten gezet... en heeft daar gewoon controlemechanismes op. Als, alleen als ja. al je controlemechanismes liegen... Ja. Ja, maar dan nog even. Dus maar stel raad... raad... ja, dat, dat in de politiek gebeurt, hè? Ik probeer even snel te schakelen. Dan, dan moet die minister toch opstappen. Ook al ja. hebben ze hem voorgelogen, hij kan er niks doen. Moet hij toch opstappen? Hij is verantwoordelijk. En ik bedoel, in deze is die Rabobank, de, de, de top van de top, zal ik maar zeggen. toch gewoon verantwoordelijk voor deze shit. Nee, de verantwoordelijken voor deze shit zijn dan de raad van commissaris van de politiek. Ja, oké. Okay. Dus oké, okay, de... maar dat zijn nogal namen. Vliegend Hart. Uh, ja. Nou, het zijn hele grote namen. Die zullen toch wel contact gehad hebben met de bank. Die zullen het dan toch wel zo eerlijk zijn. Die hebben wel contact gehad had met de bank, maar die wisten het niet. Wie wist het niet? Raad, de de raadscommissarissen ze van de Raad van daar ze zitten slapen. Dat, dat kan je ze kwalijk nemen. Ik weet zeker dat Margot Vliegendhart dit niet wist. Jij kwam binnen bij die ploeg in 2007. Heb je dan individuele gesprekken gehad met de renners... en, en op de man afgevraagd, gebruik jij uh, verboden middelen? Thomas Dekker, ja. Ja, Thomas Dekker, maar die ploeg is natuurlijk veel groter. Nee, ik heb wel. Ik heb, nee, ik, dat heb ik niet op de man of met elke uh, gevraagd. Ik heb het wel aan de aan de teamartsen gevraagd en de medische staf. En wat was het antwoord? Nee, nooit. Was het nee nooit of was het van we hebben geen aanwijzingen om te denken dat? Nee, zij zeggen nee nooit. Ah. Mogen ze het wel zeggen als het zo is? Nou, dat is. Uh, de, de, dat is ik heb wel een heel erg indringend gesprek met cardioloog Jean-Paul van Mantrum gehad. En die ging op, een, op enig moment zich beroepen op zijn, uh, op zijn medisch geheim. En dat is natuurlijk in de sport. En in, in de hele breedte van de sport is medisch geheim een, uh, ja, een, een, een vervelend iets. Op wat voor moment was dat? Dat was op het moment dat ik met hem een gesprek had van uh, hoe gaat nou zo'n training. Want ik, ik, wat ik net zei, ik wilde wel eens weten van uh, wie is nou de trainer en wie maakt nou de programma's. En wat gaat er dan allemaal gebeuren. En uh, dat was wel een moment dat uh, hij op enig moment zei ja nu heb ik, uh, kan ik je niet meer vertellen als medisch gein. En toen dacht jij van hé. Hey. Toen uh, ben ik wel redelijk boos geworden ja. Ja, boos geworden. Ja. ja. Wat, wat, wat, wat, wat, heb je wel vermoedens gehad in die periode? die dacht van, nou, hier klont werkelijk helemaal niet van, dit verhaal. Nee, ik had... Ja, ja weet je, ik... Uh, ik het, we, het begint in, in feite in 1998 had Erik Dekker uh, op de wereldkampioenschappen... toen dat hij uh, een te hoog tekriet had en waardoor je niet mocht starten. Dat is een bandje, en, hè, en Dat is een bandje. Had... En, uh, en toen zat ik ook in het crisismanagementteam op de communicatie vanaf de Rabobank. Dus niet vanuit de ploeg, maar vanuit de bank. En, ja, toen werd dat verhaal verteld van door de geleerde. Ja, dat kan. Er is een bandje geweest, boetstolt en dan krijg je, krijg je dat. Um, en dat is eigenlijk in 2007 is dat, was dat weer het geval, want Rasmus was weg. En natuurlijk heb je dan het vermoeden dat er rare dingen gebeuren. Alleen nogmaals, mijn vermoeden was pas veel groter op het moment dat ik hoorde dat het niet uit of competitie gecontroleerd werd. Ja, maar werd. dat vermoeden heb je toch naar de bank toe uitgesproken, ja, denk ik. Zeker. En die hebben er dan toch wel wat mee gedaan, hoop ik. Ja, en daarna is de biologisch paspoort gekomen. En nog één vraag, want dat vind ik interessant. Hij wordt ontslagen, de Roy, omdat hij kennelijk fout heeft gemaakt... of wat dan ook. Waarom heeft hij geld meegekregen? En dat geldt hetzelfde voor Thomas Dekker. Die is opgestapt, dat kan niets anders dan zwijgeld zijn. Ja, daar, daar weet ik het antwoord niet op. Ik, ik ben niet degene die Theodoro heeft ontslagen, nog dat ik daarbij betrokken ben. Dus daar is serieus dat antwoord bij. Ja, op. het ik is niet. wel een interessante vraag. Ja, het is een hele interessante vraag waarom ja. iemand die ontslagen is uh, geld meekrijgt. Maar het kan natuurlijk zijn dat in je contract een ontslag. Hey, Theo de Rooij is ontslagen voor alle duidelijkheid. Niet omdat er op dat moment vast stond dat hij toeliet dat er doping werd gebruikt. Maar dat hij onzorgvuldig in het dossier Rasmussen is geweest. Ja, maar Theo de Rooij en voor Thomas Dekker geldt het helemaal. Die zijn niet eens ontslagen, naar mijn idee. Die hebben zelf gezegd voor op de televisie, wij zijn opgestapt. Nou, dan kan het helemaal niet dat je ooit geld meekrijgt natuurlijk. Is het zo binnen de ploeg dat als je weggaat dat je een contract moet ondertekenen... waarin staat dat je niet negatief over... Rabobank of over de ploeg of over de situatie binnen de ploeg mag praten? Nee, naar mijn weten, het was niet in mijn tijd. Dat was zeker niet zo. Ja. Zou, bovendien is dat onwettelijk. Je mag niet uh, iemand het zwijgen opleggen. Uh, je mag wel zeggen: van je, je mag niet een uh, vertrouwelijke informatie geven. Maar je mag niet. Uh, het, is, het is onwettelijk om iemand gewoon het zwijgen op te leggen. Ja. Chris, wil je wat zeggen? Nou ja, weet je. Uh, wat bij mij in mijn hoofd blijft galmen is. Uh, dat, dat moment van uh, Rasmussen, dat hij een Po uh, uit de Tour werd genomen... dat, nou, dat is een, een historisch moment in de Nederlandse wielrennen, althans in hè, de Nederlandse ploeg. Maar dat jullie vier weken daarvoor al een crisismanagement-team hadden samengesteld. En nou moeten we niet, niet constant oude koeien uit de sloot halen, maar daar schrik ik eigenlijk van. Want dan denk ik, hé, hey, dat is gek. Dus dan heb je eigenlijk vier weken daarvoor, dus ruim voordat de Tour begon... Heb je al, al een risico genomen? Waarom start je dat? Nou, laat ik even, ik moet wel precies de tijd. Want, ik wil wel zorgvuldig in de tijd zijn. Dit kiesmanagement team was er in ieder geval. Op een gegeven moment werd er bekend intern dat er een second hmm. recorded warning was. Hmm. Alleen dat was een tweede ja. waarschuwing was. Alleen een tweede waarschuwing <lacht> waar was. Dat is net zoals een te hoog hemotokriet. Een te hoog hemotokriet was niet dat je doping gebruikt, je ja. mocht alleen niet starten. Mm. En dat, dat, dat is een beetje het, het vervelende in het verhaal. Als je, hè, er is een verschil tussen hemoglobine hebben, boven mm. de 50, dan mocht je niet starten, en doping gebruiken. Okay. Dus er, er stond nou ook niet vast dat je een te hemoglobine had, dat je doping gebruikt had. Nee, je, maar, maar, je kreeg eigenlijk maar, een waarschuwing, maar, uh, zoals Hein Brugge dat eerder deze week ook zei, je kreeg eigenlijk een waarschuwing van kijk Uit? Nee, nee, nee. nee. Hij zit in de gevarenzone. Nee, nee, nee de, de recorded warning was dat jij niet was op de plek waarop je zou moeten zijn om gecontroleerd te worden. Ja. Dat houdt dus niet in dat je doping hebt gemaakt. Uh, Zijn whereabouts zaak Ja, ja, ja. ja maar goed, maar... hebben jullie overwogen, want je gaat niet voor niks. Natuurlijk, sorry, je, zo bij je. je. hebt natuurlijk niet voor niks een crisis team uh, in het leven geroepen. Hebben jullie overwogen om niet te starten in ja. de Tour? Nee, ik moet dan echt heel goed kijken of we nou na de start of voor de start... wanneer wij bij elkaar zijn gekomen voor het eerst. Uh, die, die overweging is, is... en dan moet ik goed terugkijken naar het rapport van Vogelsang. Volgens mij is die overweging naar Rasmussen toe... wel een keertje door de ploegleiding gemaakt... maar er was niet voldoende aanleiding om dat te doen. Oké. Okay. Maar om de hele ploeg terug te trekken vanuit de nee, Tour dat Nee, dat, heel... was, uh, dat was niet een vraag. Want kijk, dat is, kijk, dat is ook het zo'n ploeg treedt niet samen. Hè. Die, die, die renners, die die, die, die die rijden overal rond de wereld, ergens hun eigen trainingsprogramma. Wat op zich al een beetje vreemd is. Ja. En die komen dan een paar dagen voor de Tour, voor het eerst weer bij elkaar. En dan gaan ze die Tour in. Ja. Maar dat, dat, zo, zo zat die wereld in elkaar. Je hebt heel veel details prijs gegeven. Ja. Waarom heb je dit allemaal verteld? Omdat hij ons vertrouwt. <laughs> en dat komt er Volgens nee, mij heb ik. Volgens mij over. heb ik. Nee, nee. Het wordt allemaal opgenomen. Nee, Volgens mij heb ik niet, niet dingen gezegd die. die ja. heel erg geheim zijn of zo. Dat, ik heb een beetje verteld hoe, de, de, hoe zo'n ploeg in elkaar zit toen ik er was. En ik heb verteld hoe ik, verbaasd ik was over de, de buitencompetitiecontroles die niet plaatsvonden. Ja. En hoe, ja, wie dat dan trainer is en hoe die ploegleiders daarmee omgingen. Ik verbaasde me toen daarover. Nou, ik, ik, Tot slot, die, Tom. Ik kan je die vraag wel voorstellen. Maar transparantie, waar iedereen over praat. Politiek en alles. Dat is nu even aan deze tafel gebeurd. Nou, dat hoeft toch niet... niemand kwalijk. Hij, ik neem uh, het wel uh, absoluut nee, niet kwalijk. Nee, uh, nee, maar, nee, begrijp me goed. Zeg. Maar je, het was wel verbazing, die vraag. Omdat het zo leeft natuurlijk. Ja, nee, Wat ik, er gebeurt, uh, gebeurt er. Je hebt met. Als ik heel even een seismomentje mag maken. Met PSV heeft de straf aan Pieters gegeven. Nou, de strafmaat weten we helemaal niet. Waarom nee. wordt alles geheim gehouden? Ja, een PSV-verdediger die zich verbaal liet gelden. Hij trapte tegen de Spelerstunnel en blesseerde zichzelf. Ja. Uh, heel zwaar zelfs door een uh, ruit in te slaan. Ja, ik ben heel erg geschrokken van mezelf. Uh, wat ik al aangeef, dat ik uh, pas een dag later... eigenlijk zaterdag was besefte wat er allemaal is gebeurd. Echt goed besefte wat er is gebeurd. Hè. Van Bommel even. Benson. Van achteraan gepakt door Pieters en die gaat op de bom. En het is zelfs een rode kaart voor uh, Erik Pieters. Op het moment dat ik de rode kaart kreeg was ik voor mijn doen nog rustig. Tenminste dat idee had ik dan. En op het moment dat ik het veld afliep, ben ik in die roest gegaan. blackout gekregen en heb ik gereageerd. En... Toen ik het terug zag, dan schaam ik me inderdaad voor mijn gedrag. En weet inderdaad wat voor mensen naar mij kijken, naar heel PSV kijkt. Um, is het inderdaad een, een, een zwaar overdreven dom gedrag voor mij. En, uh... Ja, daar schaam ik me voor, absoluut. Hoppla. Hoppla, ja. ja, daar, daar ging uh, de eruit. Nou, uh, hij strafte daarmee zichzelf behoorlijk, Pfft. hij is te lang uit. Ja. Dus Van Heijnland, wat dacht jij toen, uh... toen? Toen ik het zag, uh, ik, zag? Uh, uh, ik zat met mijn jongste dochter te kijken, allebei verbijsterd van, van wat, wat doet die gast, weet je wel? Dan, heb je nog, dan maak je nog niet eens de link... met al die minuten stilte en zo die je daarvoor hebt. Dat, dat is je tweede gedachte die je een paar minuten later hebt. Het was een op zichzelf geïsoleerd, bekeken, was het ook al belachelijk gedrag. Maar ik moet wel zeggen dat, dat nu, uh, we zijn nu een week later... ik, ik vind ook wel dat die jongen die, die zijn inmiddels genoeg gestraft... Uh, hij heeft aangegeven dat het dom was en uh, nou klaar ermee. Ik heb, ik heb nu op dit moment uh, wat meer moeite met bijvoorbeeld uh, het feit... dat ik bij Ajax, of ik heb niet goed opgelet, dat kan ook... over uh, Van Rijn, helemaal niets is gezegd. Uh, en die dat heeft, je bedoelt dat hij dat die de, die... de rouwband heeft? Ja, gewoon, dat vond je? ik echt. En, en uh, daar heb ik die, die, die meneer van de KNVB, uh, de Jong, ook over gevraagd. Maar die zegt, ja, kijk, uh, het, het, het was een rouwprotocol van, uh, van Ajax. Dus wij vinden dit echt iets van de club Ajax. En uh, ja... Zij hebben ook gezien dat die jongen bij zijn rode kaart. Uh, die de rouwband van zijn arm haalde. en opfrommelde. en buiten de lijnen op het veld. op het gras gooide. Nou, dat. dat Kijk, die hoeft voor mij ook niet aan de schandpaal, die gast. Maar la, laat Ajax eens even zeggen dat dat ook niet kan. Dat is gunnig. Dat, dat moet je niet doen. Dat is een ontzettend slecht voorbeeld. Dat ja, ben je, je echt, niet mee Ik ben ah. echt niet met je eens. Ik ben het echt niet met je eens. Als Ricardo op dat moment zijn rouwband... Hè, er waren rouwbanden om uh, meneer Schroefaert, die uh, ja. 94 is geworden. Ja. Um, als hij op dat moment een rouwband had weggegooid ja. in zijn optiek... Hij, alles wat hij deed, hij was uh, gefrustreerd en terecht. Want ja. hij kreeg een rode kaart en er was ook al die week dat voor het een en ander gebeurt. Um, uh, die Boïtus die had gezegd, ik ga je wel shaken, weet ik wat allemaal. Ja. Nou, ik denk dat hij een, best wel een uh, prima wedstrijd speelt. En dan wordt ja. hij, notenbenen tegen hem, wordt hij ten onrecht het veld uitgestuurd. Ja. En dan, ja, dan, dan, dan is hij boos. Hij heeft niet op dat moment een rouwband weggegooid. Hij heeft ja. gewoon een band die... Nou, in mijn optiek heeft hij, wacht hij gewoon ja, een nee, nee, nee, die wacht, wacht, Maar als weg. ik dan met jou meega, dan moet je ook dat hele hypocrietige duw... voor die wedstrijd uh, achterwege laten. Waarom zouden we dan 11 Feyenoorders eens een, dus een ja. minuut stilte moeten betrachten... Voor, voor iemand van 94 die overleden is? Ik vond het mooi hoor, daar gaat het even niet om. Nee, maar als je, niet, als, als, je, niet. Als, je, als je het symbool van die rouwband gewoon even verdoezelt nu... dan vind ik dat slecht. Nee, dat ik, betekent nee, nee, nee, iets. Nee, nee, nee, nee, nee, nee ik, ik, ik verdoezel niet. het rouwband, daar heb je wel gelijk in. Het gaat erom of Ricardo op dat moment besefte dat hij een rouwband werd. Dat ja, neem ik hem kwalijk. Dat, maar dat, doet dat vind ik er, slecht. Dat doet er helemaal niet toe. Jij geeft een verklaring voor Ricardo, weet ik veel. Hij was buiten zin of wat dan ook. Maar die verklaring is toch geen legitimering. Je kan dat toch niet maken. Ah, je hebt elkaar da afgesproken dat je een soort uh, uh, re ethisch revij in het voetbal zou houden. Ja. Dat was het voetbal, en niet alleen het voetbal, misschien de hele maatschappij <assets> wel aan toe. Nou, dan vind ik dat. En hij hoeft voor mij niet gestraft te worden. Gaat niet. Maar dan moet even gezegd worden, hey, Piet... Dat ja. moeten we nooit meer doen. Ja, maar, maar dat... goed. Er wordt, er wordt is gezegd... waarschijnlijk wat tegen hem gezegd. Ik hoop het, maar ook dat weten we niet. Nou, er wordt gezegd. Uh, Ajax had het moeten doen door meneer ja. Guus de Jong. Ja. Daar ben ik helemaal niet met hem eens. Want er is een algemene regel. Ja. dat uh, als je het voetbal in discrediet brengt. dat je terechtelijk aangepakt moet worden. Ja. Zeker na die moord op uh, uh, oh. Grensrechter Nieuwenhuizen. Oh. Dus meneer Guus de Jong van de KNVB. Heeft het, Gijs de Jong heeft het. Uh, Oh ja, Hollebolle Gijs. Heeft het, Guus is een uh, heel goede fotograaf geweest. Ja, dus die, die heeft <laughs> ja. het dus zijn straatjes schoongeveegd. En ik ben het voorkomen met je eens... dat Pieters, daar hebben we nu al genoeg over ja. gepraat... He? maar wat de KNVB, wat was de rol van de KNVB... van de scheidsrechters die een week in Turkije vakantie hebben gehouden... hebben ze daar niet over gepraat, hoe je moet reageren... van de club zelf. Ja. Dat is veel interessanter. Ton heeft ter verdediging van Gijs de Jong die gezegd... luister, er gaan inderdaad natuurlijk een paar dingen nog niet goed... Maar er gaan ook wel heel veel dingen wel goed... Je, je ziet in andere wedstrijden dat er uh, veel minder agressief wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld richting de scheidsrechter. Bij PSV zag je het dan ja. niet. Strootman die trekt ja. gewoon niet. Volgens mij ja, ja, ja. die schouder bijna uit de kom van die scheidsrechter, bij wijze van spreken. Op dat moment zou er eigenlijk volgens het nieuwe handvest uh, ingegrepen moeten worden. Maar Gijs de Jong zegt: kijk naar die andere wedstrijden. Er gaat ook heel veel goed. Maar je kan niet in één keer die knop opzetten. Nee, nee. nee. Maar, maar, kunnen, maar, maar kunnen we niet eerst eerste keertje stoppen met die vierde scheidsrechter. Gewoon door de trainers helemaal, door, helemaal naar God lopen te vloeken. Dat slaat toch helemaal nergens op? Elke keer als er iets gebeurt. Dan zo'n de meeste trainers, ze zijn uitzonderingen. Die gaan tegen die vierde scheidsrechter aan de zijkant lopen tieren als een gek. Net of die man niet iets aan kan doen. En jij zegt net, Gijs de Jong... Of, ja, Gijs de Jong, die zegt, er gaan zoveel dingen goed. Nee... Er is een zero tolerance. Dus er gaan een heleboel dingen die fout zijn gaan, zijn fout. En hoe kan je het nou zeggen in die eerste uh, competitieronde? Dat moet je op het eind van het seizoen zeggen. Of het goed is gegaan of fout is gegaan. Goed, maar hij wordt er dan ja. gevraagd door ons en door ja. uh, de krant van Chris. Ja. En dan geeft hij daar een keurige reactie op. Als hij geen reactie geeft, zijn wij weer verbolgen ja, dat hij er geen reactie op geeft. Maar die reactie deugt niet. <coughs> daar daar ga ik op in. Dat is jouw mening. Ja. Uh, is er wel wat veranderd, Chris? Uh, zag jij wel verbetering in dat eerste weekend na ja, uh, de winter? Absoluut. absoluut. Ik, uh, want, want daarom dat ben ik wel met, uh, met Gijs de Jong van de KNVB eens. Er, er, er gaat meer uh, beter dan voorheen. Ik bedoel, je ziet het uh, aan het gedrag. En, en ik betrap er me op dat ik er ook op ga zitten letten, weet je, wat ik voorheen nooit deed. Maar, daar, maar na dat incident. Uh, in Almere uh, ja, ga je dat vanzelf wel doen. En ben je daar ook misschien nog wat gevoeliger voor. En dan vind ik. Ja, nee, valt het me wel mee. Heb ik het idee dat er toch iets, iets gebeurd is bij. Uh, toch ja. zeker in betaalde voetbal, want daar kijken we ja. dan naar. Ja, ja en inderdaad, een paar incidenten geweest. Ik hoop dat dat de laatste zijn geweest. Het is ook dat het publiek ook gaat reageren op het moment dat een speler gaat protesteren bij de scheidsjacht. Hoort het publiek van: hé, hé, hé, dan moet hij geel krijgen. Ja. Dat is ja. natuurlijk waar ze Die gaan, gaan. ook grappig. Hij vond van dit onderwerp he? Nou ja, oh, ja. Ik, ben, ik ben ook nog in, in mijn uh, vrijwilligersleven bestuurslid bij de voetbalclub in, uh, in, uh, in, uh, in uh, Bussum. En daar hebben we ook wel eens van dit soort dingen. Als jij kijkt naar uh, wat er gebeurt in, bij amateurs, gewoon bij eetjes en f's. Ja. Hoe ouders lopen te schrijven, hoe grensrechts lopen te schrijven. Daar is nog zoveel werk te doen. Het is echt, het is echt vaak schandalig. Hè? Ik, ik heb, uh, bij ons is er een scheidsrechter op een gegeven moment door iemand omver gedouwd. En toen zei ik, nou, dus die jongen die wordt gewoon van de club geramd, want die wil ik gewoon nooit meer terugzien. En dan heb je met je bestuur een hele discussie. Je blijft gewoon met je poten van de scheidsrechter af, punt. Ja. Maar dan nog hebben we een discussie met elkaar... of we die jongen dan moeten schorsen of uh, weggooien. Ja. En ik vind echt, hoor, als je kijkt naar de amateurveld... er gebeurt nog zoveel, er is zoveel te winnen... Ja. Ja, goed. We sluiten het af. We gaan een niveautje hoger naar Wesley Snyder. Hmm. Uh, hij was te duur voor bussem ook. Uh, en ook <laughs> voor Inter. Net aan hoor, net aan. Net, het kon net, ja. net niet eigenlijk. En vervolgens nu zijn loopbaan bij het Turkse Galatasaray. Veel supporters, maar ook Korsman. Het brand van Meulen ving Wesley Snyder op. Om te vragen natuurlijk naar zijn keuze voor Galatasaray. Het is een hele grote club. En uh, ik heb er eigenlijk ook niet zo lang over hoeven nadenken. Het lijkt of dat het allemaal uh, een hele lange periode was. Maar.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 Ik vond, en dat vind ik nog steeds, dat, dat dit is voor mij een stap vooruit is. Wesley Sneijden, een stap vooruit richting uh, Galatasaray. Ja. Heb je uit de bronnen van, van Ajax, waar je de Vels komt, is er een poging ondernomen om de Ajax te halen? Nee. Niet? Nee. Dat is gewoon onmogelijk qua salaris Nee, in... ik heb, uh, voor Ajax is het mooi, hoor, want je krijgt weer geld. Want er is weer een transfer. En op elke transfer krijg je opleidingsvergoedingen. Ja. Hoeveel? Vijf uh, procent. Voor de, je krijgt een totaal 5% van de totale jaren dat je iemand hebt opgeleid. Dus als hij je, als je bij verschillende clubs heeft gezeten in de opleiding, dan moeten die, die 5% delen. Ja, 5% van? Van de Van de 7,5 miljoen, miljoen? Ja, dat is veel. 300.000 zoveel duizend. Ja, 350.000 dan ongeveer. Ja, maar een mooie slaat dan. En uh, al die mensen die al ja. van de vaart, ja. als ze maar va vaak getransfereerd worden, is goed voor de opleiding. Maar is dit goed voor hem? Nou Ja, ik, ik denk het wel. Hij, ge hij geeft het ook uh, ja. erg goed en eerlijk aan, vind ik. Want voor hem is dit gewoon uh, ook objectief gezien een vooruitgang. Want in, in ons uh, onderbewustzijn is Inter Milan is een grote club, maar dat is op, op dit moment even niet natuurlijk. En als je dan ook niet speelt, ja, dan is dit een vooruitgang. Ik had gehoopt. Dat hij naar een, uh, naar een Engelse club zou gaan, dat had ik uh, ik kan hem wel eens willen zien bij Liverpool of zo. Uh, maar dat is ook gebaseerd op sentiment wat door de jaren heen uh, zichzelf opbouwt. Weet je, dat in, wij vinden Engeland het land. Maar ik, kijk, Turkije, uh, hoe je het ook wel of verkeerd is, een groeiende economie en dat zie je ook in, in het voetbal terug. Dat voetbal wordt daar langzaam zeker uh, beter. En ik denk dat Galatas, Galatasaray een goede goede, goede goede club en heeft een goede selectie. Is alleen even afwachten van ja, hoe gaat hij daar gebruikt worden. Daar hadden wij vandaag een analyse over in de krant van mijn collega Maarten Wijfels. Waar gaan ze hem naar nou zetten? Gaat hij vanaf de linkerkant spelen? Is die, uh, gaat hij achter de spits uh, uh, lopen? Want dat is ook relevant ten aanzien van zijn functioneren het Nederlands Elftal. Want dat, dat is ons belangrijkste invalshoek ja. natuurlijk. Hoe, hoe blij is Louis van Gaal met, uh, met deze overstap? Nee, ik heb begrepen dat ze wel contact hebben gehad. Ja. Ja, en met Mourinho ook, heeft hij ook ja. gesproken hierover. Hij heeft, en ook al met een paar spelers, hij heeft uh, met, met Kuiten en Van Hoordonk. Uh, hij heeft zich echt goed geïnformeerd. En, en uh, ja, op basis daarvan de best mogelijke stap genomen. En dat is, dat is deze. Ik uh, ja, ben benieuwd. Ja. Ja, Want ik vind hem eerlijk nu. Ja, dat wat, uh, ja precies ja. de eerlijkheid. Dat vind ik verschrikkelijk goed. Het toont ja. Hij zegt, ik hoor niet meer bij de top. Ja. Dat toont wel zelfkennis en zelfkritiek. Ja. Wat bijna mensen, weinig mensen hebben. Ja. En hij... Sinds 2010 is hij eigenlijk slechter gaan spelen. Nu heb ik opeens weer hoop dat hij veel beter gaat spelen. Omdat hij zelfkritiek heeft. Vanwege de eerlijkheid. En die nee, openheid. niet eerlijk, zelfkritiek. Ja. Ja, ja. Als, hij, als hij inderdaad eerlijk is geweest, hoop ik. De nou, manier... Ik denk dat het ook wel goed is. Inter en het Italiaanse voetbal is best wel afgezakt. De ja. druk op spelers in een stadion. is hè. De stadions zijn niet vol en dat soort dingen. En dat zijn we in de kalatasserijen. Dan krijg je wel volle stadions. Enorme druk van, van de buitenwereld daarop. Je. Ik denk dat hij er alleen maar sterker door wordt. En dat ja. de Nederland zelf elftal er blij mee moet zijn. Nou, die drukte is hij wel gewend natuurlijk. Misschien vindt hij het wel lekker. Misschien kan hij zo, misschien ook wel helemaal niet zonder die druk. Dat, kan dat denk ook ik wel. ook. Ik heb die beelden gezien. Mijn collega was er ook op het vliegveld en bij het stadion en bij de training. Ja, dat vindt die, die kleine Wester. Die vindt dat, die vindt dat <laughs> fantastisch. Dat heeft hij gemist. Zouden wij ooit in Nederland een speler hier op die manier ontvangen? Moeten we dan in de categorie Messi gaan denken, die naar Feyenoord of Sparta komt? Ik zie dat zo gauw niet gebeuren. Ik kan wel te nuchter daarvoor. Ja, maar ik probeer het terug te halen. Wanneer hebben we dat eens meegemaakt? Ik kan het me niet herinneren. Ja, maar ook zelfs in Italië en Spanje is het niet op de manier zoals het in Istanbul is geweest. En het hele leuke is dat er zijn alleen maar blije mensen. Inter, snijden, ze zaak nemer alles is blij. Dus zelf Ja, meneer zelf dus wat wil je Super. nog meer? En we kunnen het doen, dat is ook wat. Van harte. Zeker. Maar nu, die zelfkritiek zet... heeft zeker. Ja. We zijn allemaal blij. Zullen we even, even vooruitkijken naar, uh, naar het komende uh, voetbalweekende? Ja. Vanavond vier wedstrijden: Pax tegen Herenveen, RKC Waalwijk tegen NAC Breda-Chris. Ado Den Haag tegen ja. Rodi SC En Herakles Almelo tegen PSV. Ik zit er in uh, Breda weer een beetje hoop in de harten? Uh, nou, ja, alleen maar hoop eigenlijk. Ik ga uh, na deze uitzending als een speer naar Waalwijk, want ik wil erbij zijn natuurlijk... Die wedstrijd, uh, het gaat heel een slecht. Nock als je clubje hebt, NAC, er de mensen ja, het, weten, dat, ja. uh, het zit diep in mijn hart. En uh, ja, ik wil erbij zijn ik hoop op een wederopstanding. En uh, ze hebben vorige week uh, puntjes gestolen van VVV. En ja, maar weet je, dat is allemaal klein leed. nak. kleine club, maar voor ons is het heel belangrijk. En, en uh, ik zal heel erg blij zijn als ze niet uh, om degradatie hoeven te spelen. Ja. Hendrik, heb jij nog vrienden bij Ajax? Ja. Ja. ja? Je kan ja, gewoon uh, door de deur en uh, je ja, pak je werk nog. Ja, ik ben, nog, ben uh, naar als Feyenoord geweest en ik ga gewoon naar de wedstrijden toe. En ik heb uh, voldoende vrienden daar. En, uh, <laughs> en ik red blij mijn club en uh, weet je, we hebben... We hebben natuurlijk drie fantastische, we hebben vijf in, hele innoverende jaren gehad. En iemand laatst vroeg iemand, hoe vond je nou de laatste vijf jaar? Ik zei nou, enoverend. Ja. En in een stipend, st denk ik. Nou ja, heb ja, we, we wel we de beker gewonnen, twee kampioen geworden. Financiële winsten gemaakt. Ja. Nou, daar kijk ik gewoon best wel met een goed gevoel op terug. Veel geleerd, veel gezien, veel gedaan. Maar, maar ook, heb je ook vijanden, Henry? Je hebt altijd vijanden okay. in de voetbalsport. In de sport überhaupt, maar in de voetbalsport zeker. Kom je ooit terug in de voetbalsport eigenlijk? Dat zou best kunnen. Ja? Je zegt het op een manier alsof er al wat speelt. Er speelt best wel het een en ander. Ja. Ja. Wat speelt noem, er nou wat? <laughs> nee, nee, ga ik. ik ga eerst rustig Ja, We zouden de namen en rugde noemen. Ja, maar Welke sporten kun je zeggen? Voetbal dus. Uh, nee, nee, nee, voetbal. Welke club? Je, nou, je nee, club? Ik zeg even niks. En wielrennen? Ik, ben, ik, uh, ik, er zijn, uh, ik heb meer aanbiedingen gehad dan ik had gedacht op dit moment. Hm. En ik. Nou, ik vind het gewoon belangrijk dat ik daar rustig over nadenk. Heet je, ik wil impact hebben. Ik vind het belangrijk dat ik nog ergens ook iets kan betekenen. Uh -huh. En ik moet het leuk vinden. Uit het wielrennen ook? Dat zou uh, zo goed kunnen, ja. Oké. Okay. Ja, maar ik wil nu echt van dat voetballen. wil ik toch op uh, zijn één club horen. Uh. <laughs> Waar ligt je hart? Ah, oh, uh, ja. Uh, ja, <laughs> ja, maar daar komt hij niet meer uh, nee, dan in dan de bestuursfunctie uh, binnen, uh, denk okay. ik. En functie dan? Kan je iets over functie vertellen dan? Nee, dat <laughs> is ik, ik, ik, ik, ik vind dat, in, eerlijk gezegd, in het, je kan in het voetbal nog zo geef even op, veel geef, meer bereiden. Ja, nee, is heel politiek antwoord. Maar geef me even antwoord op zo'n vraag. Welke, in, welke in welke functie ben je, je dan, wil, dan wil ik uh, algemeen directeur zijn. Okay. Mm. Eerst Eredivisie club. Nee, ik ga niet meer verder. <laughs> <en. laughs> Bussum. Bussen, ja. De Bussumse voetbalclub <laughs> gaat hartstikke goed. Maar, Echt, leuk. Maar, maar wordt hier meer bekend over binnen een paar weken? Of, uh, ja. Binnen een paar weken moet het bekend ja, dat zijn. Welke clip in de uh, Eredivisie zoekt nog een ja, algemeen directeur? Ja, ja, <lacht> jullie beugd zijn, ratel op mijn <lacht> hoofd. Ja, dus NAC. Waar, waar kan ben dat raakken. zijn? Nou, niet, heeft een algemeen directeur. Uh, maar ik zit even maar af te vragen, FC Twente. Is dat volledig bezet weer? Sinds uh, Van Halsweg is? Ja, nou, dat weet uh, Harry vast wel. We is waar? Twente weer helemaal bezet, uh, Harry? Moet je een Munsterman vragen? En die, die runt ook een amateurclub en een profclub. Dus dat, wat dat betreft zijn jullie twee zielen. Je <laughs> we krijgen het er niet uit in nee. 1 minuut 50, nee. want meer hebben we niet. Nee. Uh, even een rondje uh, tot slot. Wat ga je ja. doen, Chris, uh, dit weekend? Uh, ik, nou ja, zo, zoals ik zei, ik ga zo meteen naar RKC NAC en morgen naar uh, Feyenoord FC Twente. Daar heb ik ook wel uh, zin in. Uh -huh. uh, benieuwd hoe Feyenoord zich opricht. Ja. Oké, okay, ja, ik ook. Henry, jij gaat bij een nieuwe club op de tribune zitten. Waar ga je kijken? <laughs> <laughs> en is is gesignaleerd leert bij. Nee, ik ga eerst zo dadelijk... Uh, mijn zoon is net 18 geworden. Hij heeft een, uh, heren diner met zijn 25 beste vrienden. En daar moet ik uh, bedienen. Dat is heel erg leuk. En die krijgt ook nog een apart cadeau van mij. Wat iets met voetbal te maken heeft. En uh, ik ga morgen uh, voor de televisie om half 1 zitten... en Vitesse ijs kijken. Goed zo. Tom. En ik ga morgen de laatste ronde van het Hoogover Schaaktoernooi. Het heet... Ta, ta maar dat kan ik niet over mijn liepen krijgen. <tiedacht> Hoog over schaaktoernooi. Die Karlsen gewoon gaat winnen. Goed. Goed. Uh, Dank je Even wat uitslagen nog, Borussia Mönchengladbach tegen Fortuna Düsseldorf in de Bundesliga 2-1. Hannover tegen Wolfsburg 2-1. Schalke 0 4 0-4-0-0. Gr Grütteveurt tegen Mainz 0-3. En uitracht frankfurt tegen Hoffenheim werd 2-1. Gisteren al Dortmund tegen Nuremberg werd 3-0. Bayern München komt met 45 18. En daarachter Dortmund en Leverkusen met 36 punten. Dortmund heeft een wedstrijdje meer gespeeld. En in de FA Cup twee grote verrassingen. Premier League club Queen's Park Rangers verloor thuis met 4-2 van Milton Keynes Dons. Uitkomend op het derde niveau in Engeland. Norwich City werd uitgeschakeld door Luton Town. Uitkomend op het vijfde niveau. Het werd 1-0. Verder Stoke City, Manchester City 0-1. Bolton Wanderers tegen Everton met de winnende treffer van Heitinga 1-2. En Brighton tegen Hoofd Albanian tegen uh, Arsenal 2-3. meer uit. Slagen pagina 840. Zometeen Ronald Boots met langs de lijn om 7 uur met veel voetbal. Goedenavond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. Beksvolle, zwolle en hij schiet hem gewoon Arro Roda. Ja, niet te binnen. RKC NAC. De voorzitter Stalin En op kwart voor negen. Herakles PSV. De hoog voor het doel, er wordt gekopt en er gaat iedereen. En ook het wk punt in Salt Lake City. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu, verlengd tot met september. De voorstelling die geschiedenis schrijft.